12 uur. Dit is onderduiv Nederwit met het NOS Journaal. De 16 Eurolanden steunen het akkoord over noodhulp aan Griekenland, dat was opgesteld door Duitsland en Frankrijk. Individuele Eurolanden kunnen Griekenland leningen aanbieden, maar het IMF speelt daarbij een grote rol. Griekenland moet elke stap in overleg met het IMF doen, en de organisatie houdt streng toezicht op de aanpak van de Griekse schulden. De Consumentenbond vindt dat de banken te veel rekenen voor diensten zoals pinnen in het buitenland en het aanvragen van een extra creditcard. De bond roept de consumenten op om te klagen en een tegenprestatie te eisen, zoals rente op hun betaalrekening. De banken zelf weerspreken de beschuldiging. Ze zeggen nog altijd tot de goedkoopste van Europa te behoren. De belangrijkste leverancier van heroïne aan de VS zit in de cel... De Mexicaanse politie zegt dat ze de man heeft aangehouden wiens bende maandelijks 200 kilo heroïne de grens over smokkelde. Hij staat bekend onder de naam Don Pepe. Zijn arrestatie wordt gezien als een belangrijk resultaat van de antidrugsamenwerking tussen Mexico en de VS. De haven van Kopenhagen moet het een tijdje doen zonder zijn belangrijkste publiekstrekker, de Zeemermin. Het beeldje gaat naar Shanghai, waar vanaf 1 mei de Wereldexpo wordt gehouden. De Zeemermin wordt de blikvanger van het Deense paviljoen. Het beeld is bijna 100 jaar oud en is een eerbetoon aan de Deense sprookjeschrijver Hans-Christian Andersen. Ajax heeft zich geplaatst voor de finale van het KNVB-bekertoernooi. De Amsterdammers wonnen in Deventer van Ahead Eagles met 6-0. In de finale speelt Ajax tegen Feyenoord dat gisteren FC Twente met 2-1 versloeg. De finale wordt op 25 april gespeeld in de Kuip in Rotterdam. Dan het weer, verspreid over het land wat regen en minimaal van een graad of 8...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 After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. <middels> Why? Why? Dit is 20 jaar ZFM.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 Just yeah. yeah. Again.